Wij willen nu eindigen met dankzegging. En wij willen in de voorbeden gedenken dat mevrouw Roosendaal van der Sluis nog steeds in het ziekenhuis verkeert. Ze is nu opgenomen in de Wezenlanden. We willen de ernstig zieke thuis ook gedenken. De rouwdragende familie van Dijk van de Prinsenstraat, Janneke van der Berg van de Doornweg die van 5 tot en met 12 augustus dus Dabaarwerk gaat doen op een camping bij Dordrecht. We willen ook de vereniging op weg met de ander gedenken. En tot slot willen wij bidden dat de vriend van Janne Geke Uilen, Funda, die hier veel in de kerk is ook, maar die terug moet naar Angola, dat hij... Hoop mag hebben op terugkeer en dat hij mogen terugkeren naar Nederland. Zullen wij nu danken en bidden. Heren, wat is uw goedheid groot die toestraalt op allen die u vrezen die luisteren naar uw woorden en die ze ook doen. Heren, maak ons allen tot daders, doeners van uw woord, uitvoerders van uw heilige wil. Vader in de hemel, wil zo uw gemeenten over heel deze wereld dat leren. En zo ons zegenen, opdat als we geroepen worden tot bekering, we dat geen verschrikkelijke opdracht vinden, maar het ons een vreugde wordt. Bewaart u ons ervoor, dat als we dit woord horen, wij ons zullen afkeren. Het ligt wel in ons hart, maar wilt u dat voorkomen? Wilt u zelf die kracht tot geloof in genade geven. We bidden u voor mevrouw Roosendaal, die nog steeds in het ziekenhuis is. Wilt u haar genezen, zodat ze weer thuis kan zijn? We denken, heere God, aan de ernstig zieken thuis, mevrouw van der Linde, broeder Postma. Wilt u bij ze zijn in hun moeite, ook bij allen. Heren die rondom hen staan en die mede ook daardoor getroffen worden. Leer ons volgen zonder vragen. Leer het ons zeggen vader wat gij doet is goed. En leer ons zo het heden dragen. Ja dat bidden we ook voor mevrouw van Dijk. Die... Met haar familie, kinderen, stond rondom de open groeven van haar man. Het is weer zondag en de vorige zondag was een sterfdag. En we bidden van u wilt u haar dragen en nabij zijn. Maar alles geven wat nodig is. Ik wil zijn met Janneke van de Berg die op de camping bij dordrecht daar baarwerk gaat doen. Ook zij mag van u getuigen. Leg uw woorden in haar mond en hart. En zegen zo al dat werk dat ook in de vakantie wordt gedaan... ...onder kinderen die vaak van u niet hebben gehoord. We vragen u Vader in de hemel... ...wilt u ook de vereniging op weg met de ander zegenen? Ze zet zich in voor broeders en zusters met een handicap die vaak voor zichzelf niet kunnen opkomen. Wilt u ook dit, wat toch diaconaal werk is, zegenen? Opdat de broeders en de zusters, die gehandicapt zijn, weten dat u handen geeft die hen dragen. We bidden u voor Funda, die ons land moet verlaten. Die terug moet naar Angola. Heren, u deed hem hier in Nederland. U zelf leren kennen. Hij, u deed hem hier Janne Geke leren kennen. En heren, geef. Dat hij weet dat u meegaat, ook in Angola. Maar ook, heren, geef hem dat hij weer terug kan keren. Om hier te zijn in ons land, om hier te zijn, opdat hij ook een gemeente hier mag hebben. Maar u wil geschieden. En zo vragen wij voor en met elkaar, voor alle dingen die er in deze wereld zijn, heb erbarming met uw volk Israël en met de vijand van hen. Heren, wat een felle strijd wordt er gestreden. Wat een mensen worden er gedood. Jonge levens als grasprieten afgemaaid. En we begrijpen het niet. U hebt toch alle macht? U kunt toch uw volk beschermen? Wilt u, Heere God, uzelf bekendmaken onder dat volk? Israël, onze oudste broeder. En leer hen ook kennen de gekruisigde broeder Christus, die nu in de hemelen is. Ook hun, Goel. Vader, ontfermt u zich over de hele wereld, waarin zoveel verdriet is, zoveel leed. Wilt u uw kerk bouwen? U bouwt hem, we weten het, tegen de verdrukking in. Hoor dan. En geef wat we van u bidden en vergeef. Geef ons een goede en een gezegende zondag. Wil ook vanavond uw woord weer doen uitgaan. Heb dank dat tot op het moment. Koster en organisten predikant het werk konden en mochten doen. Maar het is uw kracht en uw genade alleen. We bidden dat in de naam van Jezus Christus. In de vergeving van onze zonden en schulden. Amen. Gij toch, gij zijt de roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen worden de eeren toegebracht. Het achtste vers van psalm 89 en ik verzoek u dat straks staande te willen zingen.